Ze zag hem dansen naar de rivier. Ze klom op de oever met veel plezier. Ze pakte zijn hand voor de eerste dans. Haar vriendinnen zagen haar kans. Ze zagen hem dansen langs de rivier. Een zwingende stroom van liefdesvervier.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 ja die hebben mij echt wel geïnspireerd uh, om uh, okay. ja, ja. die tekst te maken, ja. Was dat ook de aanleiding om, zeg maar, met dat dub-dichter te beginnen? Om, om, was je daardoor geïnspireerd geraakt door uh, Linton Kwesi Johnson? Uh, de... Ja, het was niet puur alleen maar uh, reggae, hoor. Want mm. Het was, uh, ja, nou zeggen we dat, popdichter. Popmuziek, maar niet alleen popmuziek. Uh, Want ik deed eigenlijk met percussie, in het begin nog altijd met alleen congas Later, okay. toen ik begon, speelde ik nog niet eens jam mee. Daar ben ik in 1986 mee begonnen. Dus ook lettermuziek, muziek, Afrikaanse muziek. Dus het is veel breder. Kijk, dit nieuwe album is puur reggae, dub reggae. Maar ik heb in allerlei muziekstijlen gewerkt. Ook hip-hop. Want je ziet jezelf als percussionist, popdichter. Ja, de term popdichter wordt niet meer gebruikt. Tegenwoordig gebruiken ze de term spoken word artiest. Oké, welkom Arnoud van je Dankjewel. Lid van de Dub Ark. Ja, klopt.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 En daarbij werden dan dus diverse effecten gebruikt, waaronder echo's, verschillende dus echo's, phasers, ja, ja. uh, feedbackmechanismen. Heel ja, leuk voorbeeld. Dan, de de muziek. Muziek. Okay. dan denk okay. ik uh, ja. aan het nummer, een klassieker ja. Ja. van de Congos, uh, Fisherman, uh, van het album Heart of the Congos, uh, opgenomen in 1977 in de Black Art Studio van Lee Perry. En dat wordt wel gezien als een van de beste albums uit die periode en echt een klassiek album. Ik in voorbeeld van een dubmuziek? Ja, zeker, ja. inderdaad. Ze zijn toen in het begin, dus eigenlijk King Tubby was een klassieke dubstudio, zijn dat concept verder gaan ontwikkelen. En um, in de jaren zeventig werd dat steeds meer ontwikkeld. Ja. Nu nog steeds heb je dus okay. tegenwoordig vaak hele digitale dub. Okay. En eigenlijk kun je zeggen dat dus periode dat tot, tot een maximum ontwikkelde in de periode 76, 79. Oké. Okay. En toen zijn er dus echt pareltjes van, van, van dub-muziek ook uh, bij Liperi ja, ja. uit de studio gekomen. En King Tubby deed dat ook, maar op een andere manier. Er zijn dus ook weer verschillende manieren zeg maar van, van dub. Ja, ja, ja, dus ja. verschillende ja, kunstvormen kun je zeggen. Ja, voor, ja. Ja. Ja. ja, die is eigenlijk begonnen met een band Poet and the Roots. Ja, ja, Poet, ja, Poet and the Roots, ja, ja, ja klopt. Ja. En eigenlijk dus uh, de poëzie wat ook weer een stroming is dus in de dub-muziek. De poëzie. De poëzie, ja. ja.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 Waar ik echt uh, mijn teksten op uh, deprecay-muziek uh, heb gemaakt. Oh, oké. Okay. Ja, uh, ja, ja. uh, Jouw invloed. <laughs> ja, en de, en de invloed van Erik. Want ja. um, ja. Arnaud vertelde me net al. Uh, Erik, die kende ik eigenlijk al uit de periode dat ik als popdichter optrad. Die is ook nog wel eens meegeweest <tomt> aan optredens. En die heb ik jarenlang niet meer gezien. En was op een gegeven moment het leiden van Leiden naar Aarlem. en toen kwam ja. ik hem een keer tegen bij mijn optreden in Alkmaar waar ik zelf solo op zat en hij met zijn band. Oké. Okay, toen, ja. toen hebben we elkaar weer ontmoet zo en dat is in ja. 2018 ja. geweest en zo is het eigenlijk begonnen. Zullen we nou. ook een nummer van jou draaien uit je vroegere periode? Nou ik zou dan uh, het o, nummer onder. Parijs, Parijs, ja, dat staat ook op de CD Beweer als stratege maar die staat ook op de LP deze over te praten. En dat is wel bijzonder, de LP Deze over te Praten is twee jaar geleden uitgekomen. Maar mijn eerste cassette die in 1983 uitkwam, heet ook Deze Hoofd te Praten bij Cubus. Okay. En daar staat het nu in Parijs ook op. En de tweede cassette was uh, 1984, hé hey, wat moet dat. Maar de LP Deze Hoofd te Praten werd door het uh, label Raakvlak uitgebracht. En de gasten achter dat label, die zijn eind 20 en die waren nog niet eens geboren.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 Een grillige neusgaten, een ruim denkend voorhoofd met ongerepte rimpels, wegwijzende wenkbrauwen, luchtkoesterende haartjes, lunchsnakkende keelholte, warm broodje gehemelte, hemeltje, sausijsje in mond, meisje. Op de treden van de sacrekeur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 Wijsvinger Notre-Dame, ringvinger oma man, ijsvinger op de kam, valsinger slaat lam. Trommel, trommel, trommelvlies, mamartere schildert Syrekies. Trommel, trommel, trommelvlies, mamartere schildert Syrekies. Kartje dans de zichtaki, chiasuela, hoppa! vechten om constipatie vetta, moesaka, marokje, slokje haasokje, wat mokje in het nokje grote teen, blote teen nagelstripties parakalo en souvlaki please Parijs, ijs, mamam papam Radijs, rijst, rijst, rijst, Vietnam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 met uh, djembe begonnen, is ja. dat je naar de gebieden toe gaat waar de instrumenten vandaan komen. Ik ben dus ja. in eind jaren tachtig voor het eerst naar Senegal geweest met Aninjai Roos. En afgelopen ja. winter ben ik er weer geweest. En uh, vanaf 2000 ben ik een aantal keren naar Cuba geweest voor de Conga's. Ja, ja en ik geef zelf uh, heel veel djembe les, want ik uh, heb heel veel djembe ritmes geleerd, maar ik leer steeds weer nieuwe dingen bij ook. Want mijn huidige leraar.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 En uh, kijk, ik ben natuurlijk begonnen als uh, popdichter met percussie, met conga's. Zo'n nummer als Jamaica, wat, uh, wat ook op de eerste cassette staat, ja. maar ook op uh, onze nieuwe CD, De Dromende Dansers. In de eerste instantie deed ik dat live met een conga ritme. Wat ik ja. gewoon uh, eigenlijk zelfs nog zelf verzonnen had van dat doe ik okay. ook. Uh, ja. Dus uh, dat. Dus dan combineer je eigenlijk die Cubaanse ritmes. Al, met, ja. uh, met je eigen teksten. En dat doe ik, doe ik ook met, uh, met djembe. Ik heb okay. bijvoorbeeld. Uh,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 En percussie. Uh, in, in de studio bij Erik heb ik ook nog percussie gedaan. Uh, en nog op een aantal nummers ook slagwerk. En Erik heeft als multi-instrumentalist dus eigenlijk de basis gelegd voor de ja. uh, muzikaal gezien voor de voor de tracks. Ja. Ja. De Ruben tracks. En daar ben ik dan weer dus met mijn dub okay, uh, ja. dingen dus ja. weer <laughs> mee verder gegaan. Okay, ja. Mooi, ja. En Erik ja. heeft mij uh, in het begintijd uh, heel, heel veel uh, opnames verstuurd. Wel een stuk of zestig ja. en uh, daar vraag je wel jou of, of, ik daar, ja, of ik daar naar wil luisteren en welke teksten ik daar wel bij wil doen. En zo uh, oh. ja. Ja, is dat ontstaan eigenlijk. dat okay. ik uh, ja. Kijk, ik heb de teksten bij de muziek uh, die, die hij al uh, had gevormd met jou samen heb ik daar de teksten. Oh, bij. Van, ja. Soms had ik die teksten al ja. gemaakt hoor, dus zoals Jamaica bijvoorbeeld. Ja. Ja. En andere die had ik ook al gemaakt, sommige oh, okay. zelfs oorspronkelijk in het Engels, maar ik heb dan weer in het Nederlands vertaald. Ja. Maar uh, andersom is het ook gebeurd, uh, tenminste met de vorige uitgaven, zoals ja. Bewegende stratege...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 En daar wordt dan dus een tekst bij, uh, bij gezocht. Oh, okay. Of soms worden dus yeah. rhythms, yeah. versions... Yeah. door verschillende zangers weer in verschillende ja, dingen uitgebracht. Ja. Dan laten we nog even gaan luisteren naar Linton Kwesi-Johnson. Ja. Bas, basculture, bassculture. Ja. ja. Music of blood, black, rare pain, rooted out gear. All ten stopped in the bubble and the bones and the... It is a bubbling bass a bad, bad beat pushing against the wall with barbed -like black blood and is a holy perpassion like a frightful farm, like a righteous farm, giving off wildlife is madness bad out there hotter than the heights of fire living heat down volcano core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 En daar ben, ik, daar ben ik niet de zanger of de tekstschrijver voor, maar daar ben ik de percussionist in. En okay, okay. Camara is, een, yeah. zeg ik yeah. al, is een wereldmuziekensemble. Met een Armeense accordinist, een muzikant en een Nederlandse multi-instrumentalist. En daar speel ik eigenlijk een kagon en ook dabuka en vreemdrums in. Maar moeten we jou dan nou schakelen onder... ...onder wereldmuziek of... Uh, ja, ...dat dus kan je, of wel ga je natuurlijk indelen ergens, hè? Ja, ja. nou zeg, zeg, zeg maar... ...ja, ik weet niet of je... Nee? Uh, reggae, ja, ja, ik, heb, ...ik heb een hekel aan de term wereldmuziek, dus... Uh. Oh, maar, ja. ...maar ik, ik zeg ja, ja. altijd... Uh, ...ik ben met diverse stijlen bezig... ...want ik schrijf natuurlijk voor het ...maar ik ben eigenlijk meer de wereldmuziek wereldmuziekspecialist... Uh, ...ze vragen altijd... Uh, ...als een combinatie van jazz met... Uh, ...met Latin bijvoorbeeld, of met andere muziekstijlen... ...komen ze bij jou uit, dan komt ja...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 Um, om een bepaald genre te, te labelen, zeg maar. Yeah. Maar als je gewoon echt puur bekijkt wereldmuziek, alles is wereldmuziek. Dus alles valt onder wereldmuziek. Dat, dat is waar, Dus ja. we kunnen ja. ook zeggen. Uh, ja. Ja. Ja. Jantje Smit is wereldmuziek. Ja, ja, ja dat dus. klopt. Ja. Ja. Ja, het, is, het is een beetje vanuit een Europese bril ja. of maar, westerse bril bekeken. Goed. Precies, precies. Ja, het is ook ja, bedoeld, is het zo bedoeld om. Uh,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 Maar de, de muziek uit West-Afrika, waar de kora, de balafoon en ja. de djembe en ook de sabar uit Senegal. Maar dat is totaal anders dan muziek uit Zuid-Afrika of Oost-Afrika. Dus ik kan ook ja. niet zeggen dat. Uh, Ethiopische jazz, ja. Ja, ja, ja precies. Ja. Dus, dus, dus er zijn zo, zulke, ja. zoveel verschillen in muziek. Ja, zeker. En uh, ja, ja. Ja, wereldmuziek is een beetje een te algemene term, ja. ja. ja. ja. ja. Maar misschien ja. dat het ook te maken heeft, en dan denk ik ook maar een eentje weg. Uh,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 Alleen daar langs het uitzicht bij Portinax Stilt het ritme van. Langs de schone terrassen. Langs de ijskoeman met Hollandse roet. Langs het mango -ijs. Natuur en voeten doen geen pijn, want het is er oh zo fijn. Die pizza-tijd, een zingende, dansende werkelijkheid. Een zingende, dansende werkelijkheid. Ik ben uh, een... Uh... Ik jaar 17 naar leider of Huis, omdat ik sociologie heb gestudeerd. Ik ben ook uh, okay. afgestudeerd. Ja? Ik zeg eens voor de grap, nou, noemen we maar, maar geen Dr. Anders P, maar Dr. Anders R. <laughs> en, uh, <laughs> ja. Maar dat weten heel veel mensen niet. Maar nee? uh, ik ben tij tijdens mijn studie ben ik met uh, muziek, uh, poëzie en theater begonnen. Ik zeg, dat, dat is wat ik wil met mijn leven. Want ik kom uit een zakenfamilie. Mijn vader was zakenman. Ja? En uh, ik kom uit een sportfamilie. Nou ja, dat is, uh, werd bij ons getennist en gehockey'd. Dat Heb ik ook gedaan.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 Sportfamilie, Maar mijn vader was gewoon een jazzliefhebber. Okay. Maar bent, jij uh... zelf bent in de tijd van de Beatles en de Rolling Stones groot geworden. Ja, ja. Maar die kant ben je niet opgegaan? Nee, ik ben uiteindelijk in uh, de percussiekant opgegaan. zijn dus de kant yeah. van Santana. Want ik zat altijd met Santana mee te spelen. Ja. Ja, Platen. Ja, en, en, ik, ook... en ik heb Santana ja. natuurlijk ook live gezien. Niet alleen uh, de Kralingen. Uh, Kralingen. Maar hij heeft ook nog een keer in Leiden in de Groenhoedhal opgetreden. En, uh, en een band die ook heel belangrijk is geworden voor mij. Daar komt de titel Deze Hoogte te praten ook van. The talking Heads. heb ik ook oh. diverse keren live gezien. Ik heb ook al, yeah. al hun LP's. Ja, dat staat niet hierop, maar dat staat er. Nee, nee. De We ja. uh, dus, uh, praten de hoogte. Ja. ja. En, ja, en uh, nummer Jamaica is natuurlijk wat ik al eerder vertelde. Ja. De reggae, de reggae muziek. Bob Marley. Ik heb alle LP's van Bob Marley. Uh, Black Uhuru. Ja. Linton Kwesi Johnson. Uh, Steel Pulse. Ook uh, Third World. Uh, nog meer. Dennis ja. Brown. Ik heb heel veel albums uh, reggae albums, ja.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 Waar ken je hem van? Um, nou, wij rookten samen wel eens wat, om het <laughs> zo maar te zeggen. <laughs> Say no more. <laughs> ja. nee. Maar ja. goed, je hebt hetzelfde zelf aangestikt: seks, drugs en rock'n'roll. <laughs>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 en ze zit ook in zo'n, laat je niet zo overdonderen. De, de, de, ja, ja. Okay. Het leven neemt je mee naar een weg die je niet wil. Uh, het is geen zegen, maar uh, het kan ook de goede kant op gaan. Weet je dat? Uh, en Oda aan de mode heeft bijvoorbeeld geschreven. Een, een vriendin van mij die heeft een mode show. Een, uh, een, een die heeft een tweedehands winkel van het kleding. Die okay. vroeg mij: Kan je een wat satirische tekst over een mode show schrijven? <laughs> ja. Kijk, en uh, zo'n titel: De Droom van de Dansers.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 En uh, soms worden dingen ook wel door het alledaagse leven uh, ja. Uh, geïnspireerd, ja. Terwijl die dub neem Linton, Crazy Johnson, Michael Smith... die waren zeer politiek gedreven. Maar ja, ja, ja. bij jou ontbreekt dat volgens mij... Helemaal. Helemaal, helemaal ja. ja. ja. ja. Niet, uh, niet dat ik uh, geen politieke ja. mening heb, maar ik doe dat niet in, uh, zet het niet in de tekst. nee.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 Okay, en dat heeft in het ja. Leidsdagspot gestaan. Ja, ja. En het tweede boek, nou, die titel zegt al genoeg. De zingende palmen van Cuba. Wat eerlijk, <laughs> ja. Ja. En dat is Ongel, zelfs in het Spaans vertaald. Ja. Ja. Nou, okay, dus ja. En op Cuba verkrijgbaar? Nou, dat weet ik nog niet of het Cuba <laughs> verkrijgbaar is. <laughs> Misschien nu wel, ja. ja. <laughs> Zoals Santana draaien, Black Magic Woman. Ja, ja. Ja? Lijkt me ook wel mooi. Ik denk als de afsluiting van het eerste uur... Hmm.